ook met het NOS-journaal. De werknemers en werkgeversorganisaties zijn tevreden over het sociaal akkoord... dat is bereikt met het kabinet. De voorzitters van FNV en CNV vinden het belangrijk... dat het bezuinigingspakket en de nullijn in de zorg van tafel zijn. Daarnaast zijn ze ook tevreden over de veranderingen bij de WW-uitkering. Beide bonden zeggen dat ze het akkoord snel voorleggen aan hun achterban. Volgens voorzitter Wientjes van werkgeversorganisatie VNO-NCW... is opnieuw gebleken dat we in Nederland samen verantwoordelijk kunnen nemen. Onderwerpen die jarenlang op tafel lagen... zijn volgens hem nu definitief geregeld. De gasboring in de buurt van Veendam gaat niet door, meldt RTV Noord. Sinds begin dit jaar heerst er onrust in Veendam over de gasboring. De inwoners waren bang dat aardbevingen in het gebied heviger zouden worden. Volgens de regionale zender heeft de NAM het besluit niet genomen... vanwege de ophef, maar omdat nieuwe metingen hebben uitgewezen... dat er minder gas in de grond zit dan werd gedacht...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 Koningin Beatrix is in Utrecht door duizenden mensen toegejuicht op het Domplein. De menigte skandeerde Bea bedankt toen ze op het balkon van het Academiegebouw stond. De koningin gaf kort daarvoor het startsein voor de viering van 300 jaar vrede van Utrecht. Ook Willem-Alexander en Maxima klapten mee met het publiek. De koningin reageerde blij verrast. In de menigte waren ook enkele protestborden van republikeinen te zien. Het weer, vannacht is het bijna overal droog. In de ochtend eerst nog zon, later buien met kans op onweer. Het wordt tussen de 9 en 15 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1, Max. Nachtzuster, Astrid de Jong. Nachtzuster is een programma met vragen en antwoorden... en kan dus alleen bestaan als jij belt met vragen en met antwoorden... naar 0800-1121. Of als je mailt naar omroepmax.nl of twittert via het Nachtzuster. Of uh, even een kijkje. Komt nemen op de chat en daar mee praat. En dat kan via www.omroepmax.nl nachtzuster. En dan even de chat aanklikken natuurlijk. Nou, even kijken welke onderwerpen nog besproken kunnen worden vannacht. In ieder geval het verhaal van Trudy, waar we het net over hadden. De ambassadeurs van de goede doelen die naar het buitenland gaan, inderdaad, te reizen, worden betaald. Tenminste, dat vertelde uh, Paul net. En Trudy vraagt zich dus af: waarom kunnen ze dat niet zelf betalen? 0800 1121 Maarten wil weten waarom de ene komkommer wel in een plastic jasje zit en de andere niet. Ellen vroeg zich af hoe dat geregeld is met het stemmen tijdens talentenjachten. Want het is natuurlijk heel oneerlijk dat je al op de eerste kandidaat kunt stemmen na het eerste optreden. Maar op de laatste kandidaat pas nadat diegene als laatste ook heeft opgetreden. 0800-1121 als je weet hoe die oneerlijkheid eruit gefilterd wordt. Hans, als dat tenminste het geval is natuurlijk. Hans die wil weten um, hoe flitsers het verschil zien tussen een vrachtwagen of een gewone auto. En Lambertus, die had ik net aan de telefoon, diens uh, oren en zijn neus die groeien nog steeds. En hij vraagt zich af hoe snel oren of neuzen kunnen groeien. Hoe snel groeien ze gemiddeld? 0800-1121. En dan is het inmiddels vier minuten over vier. En dat is traditioneel het moment dat ik disco draai bij uh, Radio 1. Omroep Max, de nachtzuster. En mag gedanst worden. Iedereen weer een beetje wakker is, zodat we nog twee uur lang kunnen focussen op vragen en antwoorden. In dit geval is de discoplaat van The Tramps Hold Back the Night, is dit, op Radio 1. De trams waren dat een hold back the night. 0800 1121 blijft het nummer dat je kunt bellen. Robert, goeienacht. Hé, hey Aswit. Hallo, zeg het eens. Uh, nou, Ik had uh, eigenlijk een uh, vraag over de hele bankwereldcircuit. Uh, uh, Even een vraag over de hele bankwereldcircuit. Ja, het zit allemaal zo ingewikkeld in <laughs> Ja, maar ik snap het helemaal niet meer. Ik bedoel, vroeger had je nog... Uh, iemand achter de balie zitten en uh, nou, iedereen weet dat er gewoon heel veel uh, uh, door banken is uh, betaald uh, vanwege fraude en nu zitten we weer met dit hmm. en ik vraag wel eens af. Wat uh, bedoel je nu zitten we weer met dit, met de storingen van afgelopen week? Ja bijvoorbeeld, ja, ze, ze uh, verzinnen altijd weer wat nieuws. Ik bedoel, <laughs> ja, ze ze verzinnen toch altijd... geen storingen? ja. Ja, nee, dat is toch logisch. Ik bedoel, ja, ik bedoel, uh, ja, nu wordt er al gezegd van, uh, dat je het liefst uh, 50 tot, euro, of, uh, 50 tot uh, 100 euro in je ja, keukenkastje moet leggen. Voor, ja. voor de zekerheid, voor het geval dat het allemaal mislukt. Ik bedoel, ja, wij uh, hebben dat allemaal niet bedacht, snap je? Nee, maar wat is je vraag? Ja, mijn vraag is uh, gewoon van, uh, ja, hoe... Hoe hebben ze dat zo ver laten kunnen komen? Ik bedoel, vroeger was het allemaal zo uh, ja, veel gemoedelijker. Snap je? Ik bedoel, met, met een check. En, uh, je ging naar Bali. En, ja, er werden misschien ook wel fouten gemaakt, absoluut. Omdat je een verkeerd nummertje in doet. Maar ja, ik heb het ook met mensen uh, op Skype Hé, hey, Maar Ro Robert, want ik vind het op zich heel, heel gez gezellig. Maar wat is je vraag? Uh, mijn vraag is... Ja. Uh, ik heb een uh, programma gezien. Dat ging over drie Russen die waren uitgenodigd uh, in Nederland. Ja. Ja. En dat leken net... Uh, uh, die al hele, hele smalle kopjes. Maar uh, met brains. Uh, alsof de bovenkant uh, uh, breder was dan uh, de onderkant. Of een soort aliens. Uh, maar die gasten die zijn zo slim. Die worden dan... Uh, uitgenodigd in Nederland, ja, oftewel dat zijn mensen die zijn zeer interessant. Ze hebben dus een soort systeem bedacht, waardoor uh, uh, mensen die bijvoorbeeld in de Tweede Kamer zitten, of uh, zelfs uh, ja, mensen die daar heel veel verstand aan hebben, die gaan ze weten dat het gewoon te doorbreken. Ik bedoel... Robert, leef, leven, Robert, ja? heb je ook een vraag? Nou, mijn vraag is, uh, hoe, hoe komt het dat, uh, dat ze een systeem hebben bedacht... waardoor uh, mensen die zeg maar, uh, uh, in, in onze latere tijd zijn geboren... Uh, precies weten hoe ze dat kunnen hacken... en dat ze alles kunnen maken en breken. Oftewel, niet dat ze dat deden hoor, maar, maar ze kunnen het wel. Maar dat soort mensen die zijn dan heel interessant om als een soort uh, beschermingsproject, uh, zeg maar. Uh, of ja, dat zijn dus de mensen waar je zuinig op moet zijn. Maar heb je nou, heb je nou een vraag ook gesteld? Nou, je moet het dat is eigenlijk... is lastig, hè? Ja. ja, je moet het eigenlijk meer, uh, een beetje uh, zien zoals het uh, in onze tijd een beetje was... en zoals het nu is. Oftewel, het is allemaal niet zo. Maar uh, Robert, Robert... Ja. Heb je een vraag? Uh, nou ja, laat ik het dan zo zeggen. Uh, hoe, hoe hebben ze het zover la kunnen laten komen? Dat, uh, nee, maar je hoeft nu niet heel geforceerd een vraag te gaan zitten bedenken. Alleen het idee van dit programma is vragen en antwoorden. Dus, ik, dus als je, ja, maar als je maar een vraag hebt... Wat, dan, ja. ja, maar het is ook wel ingewikkeld. Het is okay, ook ingewikkeld. Laat ik het dan zo houden. Ja. Uh, hoe komt het dat uh, de jeugd van tegenwoordig, die zo slim is, ja, mm. dat ze gewoon thuis achter hun pc gewoon iets kunnen uh, hacken, ja, uh, waarvan, uh, ik noem maar wat, uh, een paar jaar geleden niemand bij stil heeft gestaan. Ra, hoe kan dat? La Laat ik het dan zo willen stellen. Daar ben ik wel eens benieuwd. Ja. Dus hoe kan het dat de jeugd van tegenwoordig dingen kan hacken waarvan we een paar jaar geleden nog niet wisten dat het kon? Ja, laten we het, laten, laten we het dan een beetje zo houden. En dan met dat hele gedoe eromheen wat ik net vertelde. Ja. Ik vind dat lijkt me wel interessant. Oké, okay. nou, wie weet wordt er over gebeld. Dankjewel, Robert. Graag gedaan. Dag. En dag. Astri Astrid? Ja, ja, ja. Ga de volgende keer niet meer op die drijfstoel je ja. tafeltje stap. Maar anders kom ik niet op tafel. Ja, maar neem dan een opstapje, man. Nee, maar ik heb, ik heb zo'n enorme, soepele, flexibele motoriek... dat ik met een draaistoel juist precies de goede aanloop kan nemen om op tafel te springen. Ja, ja. Die, juist die draai dit die, die nou... geeft mij die extra swing om de tafel op te kunnen... Ja, ja dit, dit keer had je hulp, hè. Ja, en dat is die man eigenlijk. Die, dat, uh... dat, is, dat is Jochem. Okay. Die uh, af en toe, als, als, ik, zeg maar, als ik me niet zo lekker voel, dan komt hij om me op tafel te helpen. Om de draaistoel vast te houden. Kijk. Ik, moet dan... ik heb het niet voor niks gezegd. Kijk. Nou, hey, um, ja. fijne nacht nog, Robert. Ja, jij ook. Dankjewel. Dag. Danny Neerhoff, goedenacht. Goedenacht. Hallo, Danny. Hey. Ik had een antwoord over de, over de flitsherkenning van een vrachtwagen en een uh oh, personenauto. Nou, zeg het en het maar. het is heel simpel. De flitspalen kunnen tegenwoordig uh, kentekenplaten lezen. En op het moment dat je een kenteken hebt, weet je ook wat voor het type voertuig het is. Oh, is het zo eenvoudig? Ja, als je bij rvd.nl uh, je eigen kenteken bijvoorbeeld invoert, dan zie je ook wat voor type auto het is, dus, uh, tot wanneer je, je APK geldig is en al dat soort uh, gegevens komen gewoon naar boven. Goh. Dus, het is dus, uh, heel simpel. En heb jij een vrachtauto? Is, uh, ja, ik rij op het moment in een vrachtauto. En heb je vaak bekeuringen? Uh, ik probeer er zoveel mogelijk te komen. maar uh, ik denk toch wel gauw twee, drie keer per maand dat het weer raak is dat ik 5, uh, 6 kilometer te hard heb gereden. Echt waar? Oh, wat een narigheid lijkt me dat. Dus zo'n 150 euro wat je kwijt bent per week, of per maand, wat je uh, aan ja, uh, A4, A2... Uh, en bij die trajectcontroles nou, heb je er even niet aan gedacht. En dan staat hij op 85. Ja, en dan zeggen ze, ja meneer, 5 kilometer hard. Oh, wat een narigheid. En dan heb je dus een paar uur voor niks gereden. Ja. Hebba. Ja, het is, uh, maar het hoort erbij. En de baas zegt niet van nou, oh, dat betalen wij wel. Want nee. uh, die zeggen, jij, jij rijdt. Ja. Dus eh, uh, oh, dan heb je het gehad. Ja. Ben je geladen dus, uh, Danny? Ik ben, uh, nu ah. en, uh, ben nu net leeg. En ik ben nu net zo weg om aan de kom te zetten. En uh, we hebben weer de nacht gehad. En dan ga je, je lekker naar huis. En dan ga ik lekker naar huis naar bed. En dan uh, hebben we de bloemenveiling en weer een bevoorraad van bloemetjes. Heel goed. Voor de veiling morgenochtend. Heel goed. Dus, uh, maar is het zo hetzelfde als je met een auto met een aanhanger rijdt, ja. uh, ook aanhangers hebben tegenwoordig eigen kentekens. En op het moment dat ze een eigen kenteken hebben, dus zwaarder zijn dan 7500 kilo, ja. dan ook dan, als je harder dan 90 rijdt, dan krijg je ook automatisch bij die trajectcontroles de bekeuringen. Wow. Zuur. Dus ook daarmee oppassen. Dankjewel daar zelf, de... Ja. Daar had ik zelf nog wel een vraagje. Ja. En dat heeft met warmte te maken. Ja. Um, ik heb altijd zo internationaal ook gereden. En op het moment dat je in de bergen komt, en, uh, bijvoorbeeld de Mont Blanc, de naam zegt het al, dan rij je altijd in de sneeuw. Ja. Terwijl als ik in huis ben en ik ga op het plafond meten, dan is het er altijd warmer als op de vloer. Want warmte stijgt. <laughs> ja. Um, ik neem aan dat het plafond uh, van de aarde de damkring is. Maar hoe komt het dan dat hoe hoger we komen, hoe kouder het is? Ah. Ik zou nou zeggen, daar wordt het warmer. Ja, de warmte stijgt op. Ja, Ja. en hm. daar verdwijnt dat. En ja, waar gaat dat dan heen? Waar, maar hoe, hoe hebben ze dat in elkaar zitten? Hoe hebben ze dat in elkaar zitten? Dat vind ik nog eens een mooie verwoording. Ja. Hoe hebben ze ja, dat bedoel, in elkaar zitten? Waar, waar, waar, waar blijft die warmte... Uh, ja. die, die, die op zou stijgen? en, en hè, Ik bedoel... Als je ook in het heelal kijkt, overal heb je zonnestelsels en zonnen. Nou, als je ziet hoe gigantisch heet die zon is, ja. dan zou ik toch zeggen, daar moet het bloed heet zijn. Terwijl als je dan de verhalen hoort van NASA en, en zo, dan, dan op het moment dat ze in de zon zijn, dan hebben ze het warm. Ja. Maar op het moment dat ze in de schaduw van de aarde of een andere planeet komen, dan, dan vriest het al een gek. Dat is gek, hè? Ja, dus ja. Wat, wat, hoe gebeurt dat? Waar blijft dat? En ja, hoe zit dat? Ik zeg 0800-1121. Okay, Dank Dag. je Danny. Oké. Goedendag. Goeiedachtig. Dank je. Hoi. Richard. Goedendag Astrid. Hallo. Hoi. Ik bel over de, de, de, de oren en de neus. Ah, vertel. Je blijven groeien. Ja. Nou, dat is niet zo. Oh. Nee. <laughs> nee, nou. Dus nee, het is een sprookje. Nou ja, dat kun je wel denken, ja. Want, ja. Uh, alleen bij Pinocchio uh, groeit hij wel. Ja, als hij zich misdraagt, ja. Als hij liegt. Ja, als hij die, als die gewoon de waarheid vertelt, groeit hij niet. Nee. Nee. Dan sta je met je oren te klapperen. Ja. En die groeien ook niet. Maar waar komt dat sprookje dan vandaan? Ja, dat heeft hij, heeft hij uh, gewoon verzonnen. Oh. Ja. Hmm. En misschien en het, dat groeit het, het niet meer als je, als je volwassen bent geworden. Dan, uh... dan groeit het niet meer. Nee. Het oh. is nou. gewoon een, een genetische code. Zoals, zoals je hoofdharen. Uh, die blijven wel groeien. Ja. Maar ik heb, ik heb uh, op meer plaatsen haren. Op oh. mijn benen of op mijn wenkbrauwen. Ja. En die houden na, na een paar centimeter. Houden die op met het groeien. Oh ja. Dus Daar hoef ik niet voor naar de kapper. Nee, voor je oren ook niet. Ja, dan, dan knipt hij wel eens in. Ja, maar <laughs> dat is niet zo'n goede kapper dan. Nee. Zullen een andere kapper gaan, ja. Nou, dankjewel ja. Richard. Nee, maar ik bedoel wat te zeggen. Ja. Want, uh, dat heeft zijn eigen, eigen genetische code. Ja. Je hebt, al, uh, ja, je hebt overal haar, je, je, je wenkbrauwen. En dan, dan een paar centimeter houdt dat op. Ja. Terwijl je hoofdhaar doorgroeit. Ja. En je neus en je oren dus niet. Maar de haartjes erin wel. Ja, dat dan weer wel. Ja. <laughs> He, nou, dank je wel, hè. Ja, yeah, je bent welkom. Goeienacht. Hoi. Hoi. Sikko. Hallo, Sikko. Victor of een Bernard? Hallo? Ja, ik ben er nog steeds. Ja, echt gelukkig. Vrachtwagencombinaties. Die beginnen, de kentekens. Of, of de, de lettercombinaties beginnen met een V van Victor of een B van Bernard? Ja. Altijd en daar kennis het het aan. Oké, okay, maar, de, maar de, de, zit dan in een pa, flitspaal zit ook een uh, kentekenleesapparaat? Ja, goed, dat is zo gaaf als hier tegenwoordig. Oh. En ja. dat is de. de Aanbaan combinaties die beginnen met een o. Ja. En die o die is open van boven. O. <laughs> let, maar eens, let maar eens op. Oh. Nou, dankjewel Siko. Dat was het eigenlijk. Ja, dat lekker rap. Nou, bedankt dat je daar zo lang voor gewacht hebt. Ja, goed, kijk. Die, die lettercombinaties bij ja. de gewone ouders, Elke combinatie behalve V of B. Ah. En de, als je je kentekenbewijs ziet. Het jouw is geel. Ja. jouw kentekenpapiertje. Ja. Van een vrachtwagen is het grijs. Ja. Motoren die op de weg zitten, beginnen allemaal met een M. Ja. Kijk maar eens na om je heen. Ja, dat ga ik doen. Ik ga erop letten. En, maar ik dacht dat zo'n zo flitser, dat hij dan uh, in hoogte nog een beetje op moest letten waar de, de kenteken plaats had. Maar zo, zo uh, ouderwets is het allemaal helemaal niet eens meer. Nee, oh, heel erg avancierd. Ah, oké. Okay. Nou, dankjewel, Sikko. Alsjeblieft, tot horen. Daarvoor. Ja, hetzelfde dag. ABC van de Jacksons. En dat is geen vrachtwagencombinatie. ABC, heb ik me net laten vertellen. 0800-1121 is het nummer dat je kunt bellen... als je iets, uh, iets kunt duiden over de komkommers. Waarom sommige wel in het plastic zitten en anderen niet. Of als je weet hoe dat geregeld is met het sms'en naar talentenjachten. Waarom je uh, meteen kunt sms'en naar de eerste kandidaat. Terwijl dat helemaal niet eerlijk is. Want dan moeten de andere kandidaten nog komen. En even kijken... Kijk, um, ja, inderdaad. Uh, warmte stijgt op, gaat naar boven. Maar waarom is het dan koud op bergtoppen? En waar blijft de warmte dan? Dat wil Danny graag weten. 0800 1121. Alex. Ja, goeiemorgen. Goedemorgen, Alex. Goedemorgen. Ja, ik had eigenlijk ook een, een antwoord op, uh, op het plitspalenverhaal. Ja. Ja, um, zij, uh, bij de flitspalen wordt natuurlijk de snelheid gemeten tussen een bepaalde afstand. Ja. En bij vrachtwagens en bij alle voertuigen. Uh, ja, alle voertuigen hebben hun eigen gewicht natuurlijk. Ja. En bij vrachtwagens is het voornamel worden voornamelijk gemeten op asdruk. Oh, op... ik dacht dat dat alweer ouderwets was, maar dat is ook ja. nog steeds. Nee, nee, nee, nee, nee. Ze maken bij die, uh, bij die flitspalen zit er overal zit er een lus in de weg. En noemen ze dat een, een, uh, Ja, dat herkent dat, uh, het voertuig. Maar dat herkent ook uh, de druk van, het as, uh, van de as van het voertuig. Dus. En daaraan kunnen ze zien of het een vrachtauto is. of een zoonauto is. En dan krijgen je een kentegenregistratie. En dan pakken ze je. Ja, ja, ja, ja. Dus. je dus okay. eigenlijk een hele simpele oplossing. Ja. Nou, heel hartstikke goed, dankjewel. Ja, en dan had ik nog het kraakbeenverhaal. bij een of tenminste, Of het tenminste over het oor en de neus het groeien. Ja. Ja, uh, ja, je oor is kraakbeen. Ja. En kraakbeen verplaatst zich op het moment dat je daar druk op uitoefent. Ja. Dus ja, daardoor verandert kan je oor dus in principe veranderen. Van vorm gewoon? Van vorm gewoon, ja. Ah, oké. Okay. Want dus als je met bijvoorbeeld gehoorbescherming inloopt, dan ja, verandert je gehoor, gehooringang dus heel licht. Ja. En dan zeggen ze ja, van het, het vergroeit of dat soort dingen, maar het verplaatst je eigenlijk gewoon. <laughs> <laughs> ja, hoe, hoe weet je dat, Alex? Uh, ik heb uh, 4,5 jaar in de gehoorbescherming uh, gewerkt. Oh, oké, okay. dan weet je dus, uh, dat er iets verandert in het oor. Ja. het aanmeten van gehoorbescherming en dat soort dingen. Ja, nu tegenwoordig zit ik op de vrachtwagen. Dus, uh, oh, wat een carrière-move. Ja, een gigantische carrière. Ik zit tussen twee banen in, laat ik het zo zeggen. Oh. Ik, uh, ik, heb, uh, ik ben gewoon lekker uh, ja, nu aan het ouderij, uh, gewoon tijdelijk eigenlijk. Lijkt me wel, want in de vrachtwagen heb je altijd zo lawaai. Ja. Als je ja, met, met je oren bezig bent geweest, dat je daar iets meer uh, bewust van bent, of niet? Uh, op zich wel. Ja, je weet wel wat je moet mijden en wat je, wat je wel en wat je niet moet doen. Ah, okay, ja. Ja, en de vrachtauto's van tegenwoordig zijn net luxe auto's hoor. Dat, uh, <laughs> over het algemeen hoor je er minder in dan een luxe auto. Ah, oké. Okay. Ben je geladen? Ik uh, ben, ja, grotendeels geladen, laat ik het zo zeggen. Goed. Nou, zullen we even raad wat die rijdt spelen? Je mag beginnen. Je mag alleen ja en nee zeggen, ik ik zal me een beetje Oké, okay, is het allemaal hetzelfde of zijn het allemaal verschillende dingen? Het, het zijn allemaal verschillende dingen. Oh, he, nee, maar dat kan ik altijd zo moeilijk raden dan. Heeft het een verzamelnaam? Eh, uh, uh, ja. <laughs> nou, dan gaan we het proberen. Kun je het eten? Eh, uh, het zou kunnen dat je het kan eten, maar ik raad het je niet aan. Oh, Over het algemeen. Het grootste gedeelte kun je niet eten. Zijn het bloemen? Nee. Oh. Um, is het van kunststof? Uh, er zullen ook spullen van kunststof zijn. Ja, daar gaan we weer. Um, <laughs> er zitten spullen van kunststof... Zitten er spullen van ijzer tussen? Ook. Zitten er spullen van hout tussen? Ook. Zitten er spullen van rubber tussen? Dat denk ik ook wel, ja. Je kan het zo gek niet bedenken of het zal er wat tussen zitten, denk ik zo. Is het speelgoed? Eh, uh, nee. Ja, dat zal er ook gerust tussen kunnen zitten. Ja. Maar heb je dan een, een vrachtwagen vol spullen? Ik heb, een, ik heb een vrachtwagen vol met stukgoed, ja. Met, met allemaal pakketjes en, en dat soort dingen. Ja, dat ga ik dan toch nooit raden? Nee, ja, daarom. Ja, oké. Okay. Heb je, je misschien een vrachtwagen met allemaal verschillende dingen? Ja. <laughs> ja, ik heb voor, een, voor een, een, een, een bedrijf wat allerlei pakketjes bezorgt. En, oh. Voor, uh, ja, voor uh, online winkels, uh, als jij een, een doosje hebt wat uh, van punt A naar punt B moet, dan uh, verzorgen wij dat voor je. Kijk. Dus. Nou, um, Kom, dan uh, ben ik weer helemaal bij, dankjewel. Ja, hartstikke goed. Voorzichtig nacht. met je stuk goed Ja, dat gaat helemaal goed. Uh, Oké, okay, okay. doei. Mevrouw Blokland. Ja. Hallo. Hallo. Zegt u het eens? Ja. Uh, ja, over de neus en de oren. Nou, de meneer hiervoor die zei al... Ja, het is kraakbeen. Ja. Yeah. En naarmate je ouder wordt... gaat alles zakken, ook je oren en je nee. neus. Nee! Ook dat nog? Ja, ook dat nog. Nee, maar je neus uh, gaat toch niet zakken? Jawel, ja. Oh. Ook oudere mensen, ja. Maar... En, ja. En dan lijkt het net alsof het echt gegroeid is. Maar ja, het is gewoon... Uh, uh, ja, dat kraakbeen dat zakt makkelijker dan uh, andere delen van je lichaam. Dus wat dat betreft is het echt... Uh, en dan denk ik, want eerder in uw programma had u het al over een sprookje. Dan denk ik dat met Roodkapje en de boze wolf dat Roodkapje een hele tijd niet bij de oma is geweest en vandaar dat ze zei: oh, wat hebt u toch grote oren en wat oh. een grote neus. Dus, dus het is... was helemaal niet dat gewoon Wolf de oma had opgegeten nee, en in het ik bed denk lag. Nee, het was de oma zelf was. Oma, de kraakbeen was gewoon een beetje ja, uitgezakt. Precies. Ja. Maar, maar mevrouw Blokland, ja. hoeveel jaar bent u? Ik ben bijna 70. Oh, u bent nog een jonge blom. Ik ben nog jong. Ja, ja. maar is, is uw neus gezakt? Nou, <laughs> nou misschien wel, maar zo ja? vaak kijk ik ook dan weer niet uh, zo uh, in de spiegel natuurlijk. Nee, maar echt niet? Nou, ik als mijn neus gaat zakken, dan merk ik het wel hoor. Echt waar? Nou, ja. misschien dat mijn oren wat groter zijn geworden. Een beetje <laughs> uitge, uitgelubberd. Ja, nou ja, we worden er geen van alle mooier op, hè? Dan moeten nou, worden. Nou, ik wel eigenlijk. Echt, hè? Ja, dat viel me laatst nog op. Okay. Ik dacht, ik word er alleen maar mooier op. Oké. Okay, ja, nou, het u ja, klinkt nou alsof niet... u het niet gelooft, maar het is nee, echt. Nee, maar ik ben ook niet echt pessimistisch. Oh, gelukkig. <laughs> nee, maar het, het is gewoon dat het kraakbeen eh, natuurlijk en ik eh, eh, toch een beetje meegroeit of meezakt en vandaar dat je altijd eh, wat eh, oudere mensen dat je eh, soms ziet dat ze echt wat grotere oren hebben dan dat je normaal hebt ja nou ik, ik, uh, ik leer weer van alles vannacht dank u nou, wel <lacht> yeah. ja, nou ja het is gewoon uh, iets wat, wat je normaal bij iedereen ziet. Ja, nou, ik ga erop letten. Dank u wel. Oké, okay, graag gedaan. Goeienacht nog. Ja, hetzelfde. Dag. Ja. Gert-Jan. Ja, goedenavond. Goedenavond. goedenavond. Uh, dit programma wil iets meer zijn dan alleen maar infotainment. Uh. Nee hoor. Nou, toch. <laughs> ik, ik wil nog even reageren op die meneer die naar Vietnam wil. Ja. Ik ben daar nooit geweest, maar ik kan hem een tip geven. Als hij daar in de buurt komt, moet hij vragen naar Saigon. Ja. Daar weten ze van alles van. Een Ho Chi Minh dan krijg je eigenlijk een rug naar je toe. Dan, uh, dat is een, een praktische tip. Oké. Okay. is uh, dus dan... dezelfde stad, toch? Ja, het is dezelfde stad, ja. maar in de, die mensen noemen het nog steeds uh, Saigon. Oké. Okay. Dat is de tip. Dan was er ook nog iemand uh, die over het verschil tussen Groot-Brittannië en het Verenigd Koninkrijk iets vertelde. Het is ja. eigenlijk al gezegd, maar Groot-Brittannië is een naam die claimt kosmopolitisch uh, te zijn. En ja. Het Verenigd Koninkrijk, dus zeg maar Engeland, Schotland, Wales, Noord-Ierland. Ik heb een kleine, anekdotische ervaring meegemaakt op Speakers Corner in Hyde Park. Ja, al mooie stad. dat. Ja, ja, ja dat, was in, dat was in 1969, Zo al lang geleden, maar er was een echte speaker die ik daar echt heb ontmoet. En die had wel zo'n kring van zo'n 100, 150 mensen om zich heen en die had een heel verhaal over de toenmalige politieke moeilijkheden. Dus daar ga ik niet op in. Maar toen was er iemand in het publiek die zei, You're English. Yeah. Waarop die man in de stress schoot en keihard zei van I'm not English, I'm British. Dat yeah. heb ik mijn hele leven bijgehouden van die. Mensen in, uh, zeg maar over het kanaal van de, die uh, claimen British te zijn. En dat is echt een tandje hoger, nog los van allerlei politieke implicaties. En toen uh, ging ik verder met zijn eigen verhaal. Maar wij hebben het ook vaak over Engeland... Als je behoefte oversteekt. Maar British is echt... Uh, ja, uh, Brits uh, Hoe heet dat ook? Uh, rules the Waves. En uh, uh, dat... Uh pretendeert uh, kosmopolitisch te zijn. Dat is echt uh, wereldwijd. Kijk, dat ja. was ook eigenlijk het, het essentie van de meneer, uh, voor mij, die dat eigenlijk ook zei. Het is ook wel verwarrend hoor, net als Holland en de Nederlandse. Ja, uh... ja, ja, maar de Nederlandse kolonie, je hebt het niet over de Hollandse kolonie in uh, het Oude Inie, zal ik maar zeggen. Nee, maar wij dan hebben we het weer over Noord-Holland en Zuid-Holland. Dat is allemaal heel verwarrend. Nee, nee, maar dat iets dergelijks, maar dan een tandje kleiner, zou ah, ik zeggen. Okay. Maar goed, uh, ik heb ook nog een een vraag, een ja. man, of een, uh, ik verpak mijn vragen vaak in een klein verhaaltje, en, uh, een woord wat afgelopen week behoorlijk in de media rondzong. dat was cybercriminelen, cybercriminelen. Ja. Toen heb ik me afgevraagd wat is nou eigenlijk de Nederlandse vertaling daarvan? En inmiddels heb ik het Engelse woordenboek ook even uh, uh, geraadpleegd. Cybernetica is uh, wow. de ja, nee, goed. Dat gaat over informatiemechanismen. En als je dus qua je bedoelingen hebt, dan uh, wordt er over cybercriminelen gesproken. Ja. En... Ik vraag me nu af of daar wel een gewoon Nederlands woord voor is. En ik denk dat we de handdoek in de ring moeten gooien, dat dat niet bestaat. Oh, dat is een goede basisuitgangspunt voor de Er zijn meer woorden die we langzamerhand ook in het Nederlands uh, geaccepteerd hebben. Zoals ja. hacker, dat kwam net ook even langs. Mm. En gadget, als ja. een uh, speeltje. En we hebben rond 2000 de millennium Bug gehad. En ik denk dat het woord cyber, cyber, dat dat gewoon als Engels woord in onze Nederlandse taal zou worden ingecorporeerd. Inge Hoe moet je dat noemen? Dat het geaccepteerd wordt als een ja, nieuw Nederlands woord wat ge gekoppeld is natuurlijk aan die hele informatica. Nou zeggen ze, de, de, want ik heb de chat natuurlijk tijdens dit programma. Ja, ja, ja, Daar ja, zie ik, heb... ik uh, digitaal. ja. Dus al... ja, dat komt maar dat natuurlijk van dus... digital. Maar... Ja, maar dat zit dus allemaal in die computertaal. Hè? Ja, maar kun je, uh, kun je uh, cybernetics of cybernetica niet gewoon vertalen met digitaal? Dat is ook... Ja, met, ja, die, ja, maar digitaal, dat, dat is nog wat breder natuurlijk. Hmm. Hè? En, en een, een cybercrimineel vertalen met een computercrimineel? Ja, maar dan... Ja... Maar dat is ook een soort overkoepelende term dan. He, want het zijn meer... Uh, uh, ja, Ik ben zelf een digibeet, laten we wel wezen. Ik ben ook wat ouder, dus dat komt nooit meer goed. Hmm. Maar, dat... Nee. <laughs> ook een beetje grote oren inmiddels zeker. Nou ja, zoiets. Maar <laughs> ik probeer het nog wel bij te houden. Maar het, het zou best wel eens kunnen zijn dat het woord cyber cyber, Dat is gewoon een... Woord wordt wat we ook uh, in, de in het Nederlands uh, zullen overnemen. Ja, nou ja, dat denk ik eigenlijk ook. Ja, ja. En, nou ja, goed. Ik, ik, ik, ik ga geen heel uh, toestand uh, houden. Want ik, ik. Maar toch nog een kleine. Toevoeging. Een kleine toestand, ja. Een kleine toestand. Ik heb ooit eens een artikel gelezen van Bram de Zwaan. die uh, ook over die computertaal wel iets interessants voor mij in ieder geval heeft uh, gemeld. dat we de Engelse taal af en toe moeten ont-Engelsen, zoals hij het noemt. Ja. En als een secretaresse tegen haar baas zegt: van Ik heb de file gesaved. Ja. dan is dat een goede Nederlandse zin. Ja. En ze zegt niet: I've saved the file. Nee. Dus iets dergelijks zit er ook, ook al aan te komen, volgens mij, met het woord cyber. cyber en het, het, het assuneert natuurlijk ook met cybercrimineel. Maar ja. uh, ik denk niet dat we daar zo snel een Nederlands woord voor geven. Nee. Maar het duurt niet lang of we zeggen gewoon met z'n allen, I save the file. I save the file. Ik vond dat een hele een aardige... <laughs> dat zeggen we ook niet in het Nederlands. Nee, nou ja, nee. wie weet, binnenkort. Ik heb de file ja. gezeefd. Of ik, heb ge ik ben cybercrimineel. Ja, ik, ik ben uh, cybercrimineel en ik, sa <laughs> ik save de files. Ja. Ja. <laughs> Oké, okay, dankjewel Gert-Jan. Oké, okay, doei Daag. doei. Zo, Jacketti en de Scooters met Erik van der Hof natuurlijk als zanger... die inmiddels bekend is als televisieproducent en televisiepresentator. Ontdekt ooit door Angela Groothuizen, dit, uh, dit bandje Aal Save the Day was dat. 0800-1121 kun je bellen als je een vraag hebt. Of een antwoord natuurlijk. Richard van, de Pareren, van Pareren, goedenacht. Dag Astrid. Hallo. Goedenacht. Alles goed met jou? Jawel, met jou ook. Ja, gelukkig wel, joh. We ah. hebben elkaar vaak gesproken. Ik ja. heb nu geen vraag, maar ik heb een antwoord voor. Nou, dat is ook goed. Ja, het lijkt me ook leuk, hè? Ja. Het, um, Stel je voor. Het gaat over het onderwerp: vrachtwagens en auto's. Ja. Met die snelheid. Hè. Dat is een beetje een chaotische um, um, situatie ontstaan. Mm -hmm. Maar ik, ik ga het je proberen uit te leggen. Nou. Um, de snelheid: dat, uh, dat wordt sowieso gedetecteerd in beginsel. Want er zijn vele systemen. Op basis van radartechniek. Dat betekent dat een radarinstallatie. Die zendt een uh, signaal uit. Dat wordt gereflecteerd door de auto. Of de vrachtauto die voorbij rijdt. En uh, dat is op basis van, <coughs> sorry, van het Doppler effect. Oh. Dan zal je dat niet uh, zoveel zeggen. maar. Ik nou denk... heus wel. Want ik kijk altijd Star Trek. Oh. Ik weet wat het ja. Doppler-effect is. Weet ik ook eens ja, een keer iets? Ik, ik had je al eerder een compliment gemaakt. Je bent erudiet hè? Ja, oh ja dat was het. voor de luisteraars, dat is een verschuiving in frequentie. Dat heeft iedereen wel eens meegemaakt. Als er een politie- of een ambulanceauto voorbij komt met ja. toeters en zwaarlichten... dan hoor je dat u, dat u, dat u, En naarmate het dichterbij komt en weer weg, dan hoor je een verschuiving in dat geluid. Dan krijgt het een andere toonhoogte. Nou, dat is Doppler. Uh, en dat heeft een begin en het eind. Nou, dat begin en het eind, dat, dat wordt meegemeten. Dus als er een auto voorbij komt, dan, uh, dan is die verschuiving korter als bij die vrachtauto. Snap ja. je wat ik bedoel? Ja. Goed, ja. Nou. Nou, ja. daar zit een verschil in. Nou. Dus uh, dan hebben we dat uh, in ieder geval gehelderd. Dan uh, die kenteken en kenning, waar iemand over uh, belde, dat, uh, dat is correct. Dat gebeurt ook. En dat gebeurt met name bij trajectcontroles. Dan heb je dus een startpunt, daar hangen boven de, de snelweg van die, van, die, van die palen met cameraatjes. En dan wordt er inderdaad gemeten tussen het pasteer, passeren op het eerste punt en het eindpunt. Hè, dat kan twee kilometer verder weg liggen. Ja. En dan is er een computersysteem en die, die berekent dan heel snel uit. Wat de snelheid is, dan wordt er inderdaad gekeken naar het kenteken. En dan heb je ook weer de link. Snap je? Nou, ja. de, de, wat die meneer riep over uh, vrachtauto's en gewicht en lussen in de weg. Dat, dat zijn zogenaamde weegpunten. En dat heb je onder andere tussen. Uh, ik geef maar een voorbeeld hoor. Uh, halverwege Utrecht-Den Haag heb je een weegpunt. Maar dat, dat heeft niks met snelheid te maken. Je mm -hmm. rijdt, die vrachtauto's rijden over die lussen heen. En die lussen wegen het gewicht van die vrachtauto. En ja, die mogen tot een bepaald gewicht beladen zijn. En komen ze daar overheen, dan, dan wordt er een foto genomen, dan krijgen ze alsnog een bekeuring. Ja. Dus dat heeft eigenlijk niets met die snelheid te maken, hè? Maar met de zwaarte. Ja, dat, dat, dat, dat, dat, dat staat ook aangegeven, hè? Weegpunt. En dan, nou ja, dat, dat, dat zie je. Dat is trouwens uh, tegenwoordig. Uh, regelgeving in dit land, ja. dat, dat als, ze, als ze überhaupt snelheid controleren... dan, dan moet dat aangegeven worden. Hè? Dus je ziet ook keurig... Als je, tussen, als je vertrekt van de meren en je rijdt richting Gouda... dan kom je zo'n weegpunt tegen. En dan staat keurig aangegeven. Dat is regelgeving. Dus ik vraag me dat ook altijd af. Dan denk ik van ja, als je toch mensen wil flitsen en betrappen... dan kun je toch beter niet neerzetten dat je dat aan het doen bent, maar... Blijkbaar moet ja, dat maar dus. Dat, dat, dat, dat, dat, ja, dat is er zo, uh, dat is er zo bijgekomen. Dat, ja. uh, je ziet ook uh, toch langs de, de snelwegen van uh, uw snelheid wordt gecontroleerd. Ja, precies. Ja. Nou, nee, maar goed, dat is, dat is dus regelgeving. Ja, en dan heb je hm. ook nog die inzet, die, die, die, wat, wat, wat ze af en toe facultatief doen, hè? laat ik het zo zomaar even zeggen. Hm. Dat ze met lezen kunnen staan, en, uh, dat, ja. dat is weer een hele andere techniek hoor. Uh, maar goed, in ieder geval, uh, dat is dan facultatief, Ja, dat wordt dan niet aangekondigd. Maar daar waar je op een uh, snelweg rijdt, waar regelmatig gecontroleerd wordt, staat de keurig aangegeven. Dus je, je weet het eigenlijk al. Ja. Nou, dan, uh, dan nog eventjes over die, uh, die kentekenerkenning, als dat nog mag. Ja. Uh, dat, dat, uh, dat, uh, de Duitsers die noemen dat machinale scene, oftewel kijken met, met, met een machine. In dit geval is dat een camera. Nou, dat is een methodiek. Vrouwenhover uh, Instituut in Berlijn heeft dat uh, overigens ontdekt... Uh, en daar dat verder uitgeontwikkeld. Daar hebben we dat allemaal aan te, uh, te danken. Vrouwenhover is overigens uh, ook de instantie die MP3 heeft uitgevonden. Ja. Dat is eigenlijk uh, de Duitse TNO. Ja. Ja, nou, dus dan, dan een beetje over wat voor ja. niveau ik praat. context, en, uh, ja. Ja, ja, ja, oké, okay, goed. Nou, wat, wat gebeurt er nou? Wat, wat, wat hebben ze nou gedaan? Ze, ze hebben ergens een, een, een, een camera op een, op een voorwerp geplaatst, bijvoorbeeld een auto. Ja. Nou, dan, dan hebben ze zeg maar in een computerprogramma dat computerprogramma aangeleerd om de, de plek te zoeken waar het kenteken zit. Ja. Dan, dan is dat gevonden op een x-moment. Nou, dan, dan, dan wordt daar een, zeg maar een shot van genomen. Ja. Dan wordt dat ontdaan van alle ruis. Ja. Want dat kan vuil en, en, en ja, roest, bedenk het maar. Nou, dat wordt eruit gefilterd. Dan vervolgens hou je dus. Uh, wordt het omgezet naar een zwart-wit beeld. Zelfs als het een Belgisch kenteken is. Ja. Ja. Nou, en dan wordt het omgezet naar, dat noemen ze in computertechnologie, uh, ASCII-tekens. Ja. Zeg je dat iets? Karakters, uh, Nee, maar nu wel. Het nou, nee, ja. zeg maar gewoon karaktertekens, ja. dus ja. letters en cijfers. Ja. Ja. Nou, en die letters en cijfers, die, gaan dan in, uh, die worden dus in een database gezet. Ja. Nou, en die database die, uh, die, die kan uh, met, die, met, die, met die letters en cijfers werken. En zo uh, wordt zo'n kenteken van een auto teruggevonden. Nou. Dus dat uh, de stapje voor stapje voor stapje. En dat, uh, ja, dat is een combinatie van camera en computertechnologie. Zo doen ze dat. Nou, dat is, uh, dat is een heel uitgebreid verhaal. Maar daarmee is het wel volledig je Dankjewel, Richard. Ja, dat, uh, ja, maar dat was ook de bedoeling. Wat, ja. Uh, ja, je, je, je, je kreeg heel vriendelijk veel antwoorden, hoor. We dat nou, opstellen. er zijn dus heel veel verschillende, verschillende systemen. Dus dat is wel even goed om te horen. Oh, ontworen, ja, Nou ja, goed. Ja, natuurlijk ja. zijn er verschillende systemen. Dat, wat ik al zei, want de lezen is natuurlijk een op zichzelf staand uh, iets. Ja. Maar dat, uh, dat, dat, die lezen werkt ook op het uh, principe van zenden ontvangen, hoor. dat is die radar. Ja. Want al die palen vroeger, en daar zag je... Een naam op dat begon met een G en dat eindigde op Atso. Dat was een meneer Gazzoni ja. die dat ooit ontwikkeld heeft. Die, die zat in Bloemendaal over Veen vroeger, dat bedrijf, misschien nu nog wel, maar ja, dat, dat, dat werkt ook op, op dat soort frequentietechnieken. Ja. Nou, duidelijk, dankjewel Richard. Nou, graag gedaan en tot de uh, volgende keer weer, Astrid. Jazeker, fijne vrijdag. En af nog, hè? Jo, doei. Okay, Oké, hoi, dag. Daag. Jan? Ja, Astrid. Hallo. Daar is hij. Oh, nou, gelukkig maar, hè. <laughs> is deze uitzending niet voor niks geweest? Zo is het. Nee, zeg het eens. Dus. Ik had een vraag. Het team. Ja. waarom is bij de Nederlandse spoorwegen... de breedte tussen de rails... Ja. teruggebracht van 1435... Nou. Naar, naar 33... Dit, ik weet niet, heb jij deze vraag ooit al eerder gesteld? Deze vraag, ik vind het zo bizar, want ik weet dat deze vraag eerder gesteld is. Dat wordt een eeuwig geleden wezen. Ja, ja dat ik kan. kan me niet herinneren. En er is zelfs toen een antwoord op gekomen. Dat vond ik ook al opmerkelijk. Maar ja, ik weet het antwoord oh. natuurlijk niet meer. Dat heb ik natuurlijk weer niet onthouden. Maar we, ja, is... hoe weet je dat überhaupt, Jan? Nou, eerlijk gezegd, alles wat spoor is, dat interesseert me. Mm het -hmm. in een hoop mensen denken dat de rails gewoon recht op de wiel staat. Terwijl het min of meer in een V-vorm staat. Dus ietsje naar elkaar toe. Ja. Yeah. Dus schuin naar elkaar. Want de wielen van de trein zijn niet gewoon glad. Niet en niet recht. Mm -hmm. Die zijn ietsje schuin... ...van de flets naar uh, hoe heet het, de buitenkant. Ja. En ietsje uitge uh, nou, niet uitgeholpen, niet maar ietsje naar boven gebracht. Omdat ik dat ietsje schuin. Het is dus in plaats van waterpas, laat het iets schuin op. Ja, nee, het is wel duidelijk als ik het zelf snap. Nou, kijk eens al. Ja. Dus in de bocht, die pakt hij dus de binnenkant van uh, weet het, het ene wiel... en de buitenkant van het andere. Zodoende kan hij door de bocht heen. Ja. Maar ja, waar het zit... Even, even terug naar die 14,35. Waar zit die afstand? Die zit tussen de koppen van de rails. Vroeger hadden ze dat... van kop tot kop. Of middenkant de middenkant kop. Nu is het aan de zijkant van de rails. Huh? Wat is nou de kop van de rails dan? De... Ja, waar je op kijkt, ik bedoel, hij oh, ja. staat en hij kijkt erop. Maar de, van de ene rails naar de andere, dat is niet 14 centimeter. Nee, nee, 1435. Nee, maar dat is toch geen 14,35 centimeter? Wat, wat is er nu precies 14, in, inmiddels 14,33 centimeter? Dat is nu de nieuwe breedte. Van wat? Tussen de rails in, tussen de koppen. Ik snap het niet. Want waar zit die afstand dan? Uh, bo bovenin. Het, het is hier, je legt je hout op de rails, zeg maar, en dan de zijkant van de kop... en tegen de andere zijkant van de kop... Goed, nou er zijn de spoorminnaars die echt begrijpen waar het over gaat. En die bellen nu naar 0800-1121 allebei. En dan komen ze niet door, dus moeten ze het nog een keer proberen. 0800-1121. Ik doe mijn best, Jan. Oké, okay, joh. Goeiedacht. Tot ziens, Rores. Dus. Hetzelfde. Dag, dag. Bye, bye. Bye. Monika. Ja, hallo. Ja, hallo. Ik, je mee. ik zal eventjes mijn radio aan. Aandoen. Ik uh, reageer ja. eventjes op die uh, oren. je ah. oren en neus? Ja. Maar uh, ja, ik, uh, ik ben uh, bijna 72, dus ik heb al een heleboel mensen kunnen bekijken in die jaren. Ja. Maar ik weet nog goed, uh, toen ik 35 was, zo ongeveer, toen ging ik vaak met mijn man naar het café. Ja. En dan was er dan ook het fruitje van, van, de, van de kroegbaas, die was dan ongeveer mijn leeftijd toen. Ja. En die had ontzettend mooie oren. En daar was ik heel erg jaloers op. <laughs> mooie had, oren? Ja, echt vreselijk ja. mooi, mooi gevormde. Kleine, ja. niet te kleine. Maar nou, daar moest ik elke keer naar kijken. En dan hadden zo'n zo heel kort kapseltje. Ja. Weet je wel, maar dat haar zo naar achter uh, gekampt. Ge, ge, ge en dan uh, dacht ik, wat heb jij mooie oren. Maar toen had ik ze al een tijd niet gezien. En uh, ja. toen waren we tien jaar verder. Ja. En inderdaad, waren die oren, die hadden niet meer die vorm. Ach. De, de vorm, was die vorm niet meer en, en, en ze waren inderdaad gegroeid. Oh. Maar toen dacht ik, maar ik had natuurlijk wel gezien dat het bij oudere mensen zo was, maar zij was dan toen na 45, want ik dacht, goh, bij haar zijn ze dan al eerder gegroeid. Ja, ja. Nee, maar dat is gewoon zo. Maar die, de, de schoonheid was een beetje van de oren af, begrijp ik. Ja, heel, heel de vorm was weg. Goh. Heel de vorm was weg. Wat een toestand. Ja, ja. Dus, uh, maar ja, nu zijn mijn mannen een jaar geleden tegen mij. Hé, hey, je oren zijn gegroeid. O. Oh. inderdaad zo. Ze, ze zijn ietsje gegroeid. Maar nee, ze dus, zijn een oh. beetje uitgezakt, Monika. Nee. Oh. Nee, ze zijn niet uitgezakt. Ze zijn uitgezakt. gegroeid. Nee, het is dus meer naar de bovenkant. Uh, oh. puntjes. de bovenkant van de schelp. Ja. Is het weer omhoog gegroeid? Oh. En uh, het, heeft nog wel, het is alleen een beetje langgerekt. Maar het, het, het, uh, het hangt niet, laat ik het zo zeggen. Het is, hmm. het, het is niet gaan zakken, dat bedoel ik. Nee, nee, maar ze veranderen dus toch nog steeds van, uh, van vorm. Ja, en, hmm. en wat de neuzen betreft, ja, ja. dat is ook wel zo. Dat, oh. uh, ja, bij, bij vrouwen zie ik dat niet zo, maar bij mannen zie je dat wel. <laughs> nou, dat, niet zo erg als, als de oren dan, hoor. Hmm. De neusen vallen niet zo op. Laat ik zo. Maar het is wel zo, als, je, als, je dus, als de mannen veel drinken, ja. dan uh, krijgen ze wel een vreselijke grote neus. Dat nee, allemaal... dan wordt de neus een beetje rood. Dan gaat hij nee, meer en, opvallen. En groot. Oh. En ze er helemaal op. Want we hebben een kennis en die heeft het ook en die mag nu niet meer drinken. En nu is die normale neus. Die heeft die jaren niet gehad. Zijn neus weer teruggezakt tot normale proporties. Ja, nee, maar dat was dan door de drank. Ah. Maar, ja, maar, maar wat die meneer zei van hem echt van zijn grote neus, dat heb ik echt nog nooit gezien. Ja. Dat, die, dat, dat, ze, dat ze groeien, dat ik het wil zeggen. Nou, staat genoteerd. Dankjewel, Monika. Doeg, ah. fijne vrijdag. Hai. Timo. Hoi, Timo? Hallo, Timo. Ik dacht, laat ik maar een poging wagen op het uh, verlies van worm tot hoogte. Ja, dat is uh, heel fijn voor Danny, die met die vraag kwam, ja. Nou, ik denk dat het met de zwaartekracht te maken heeft. Uh, op grote diepte zeg maar, van water zitten de moleculen dichter op elkaar ook. Ja. En uh, hoe hoger je komt, hoe, zeg maar, hoe verder die moleculen van elkaar zitten. En volgens mij is het met gassen in de atmosfeer ook zo. Dat op uh, lage hoogte zitten de moleculen wat dichter op elkaar. En op grote hoogte zeg maar, zitten ze wat verder op elkaar, wordt de lucht gewoon ook eiler. ja. En warmte en materie is volgens mij het trillen. Ja, ik weet niet goed hoe ik het anders uit moet leggen. Ik heb ook maar gewoon tot derde jaar natuurkunde gehad. Maar het trillen van de moleculen... Uh, en ik denk dat ze gewoon als ze wat meer ruimte hebben op hogere hoogte... dat ze wat, gauw, wat sneller uitgetrild zijn. Ja, je vraagt het. Je, je stelt het <laughs> als een vraag. Alsof ik daar iets zinnigs over kan zeggen. Ja. Ja, maar in ieder geval, er is, er is, er is meer ruimte om, om uit te trillen, als het ware. Zo zie ik het voor me. Ah. Maar we houden er niet op vast. Maar in ieder geval, nee. het wordt, de lucht wordt wel eiler. Ja. En dan is er gewoon ja, minder ruimte om te trillen. En als er helemaal geen materie meer is in het vacuüm... Ja, dan, dan ben je ook heel snel uitgetrild, denk ik. Dan verlies je je warmte dat... heel snel. Oh, precies. Dat trillen, dat, als er wel getrild wordt, dan geeft het warmte. Ja, warmte is het, het trillen van materie, volgens mij. Het, oh. ja, het excited zijn, het opgewonden zijn van de materie, als het ware. Oh. En, en, en als de lucht dus eiler wordt, wordt het weer kouder? Ja, dan verliest de materische warmte sneller, oh. denk ik. Nou, het blijft natuurlijk dan een beetje de vraag hoe het kan dat warmte opstijgt. Dan zou het toch bovenin... Ja, omdat, in, uh... omdat, als het ware, omdat ze te weinig ruimte hebben, die trillende moleculen... dan trillen die moleculen als het ware omhoog, omdat ze ruimte zoeken... Totdat ze uitgetrild zijn en dan koelen ze weer af. Ja, en dan zakken ze weer naar beneden. Het klinkt allemaal heel mooi, Timo. Maar ik had nog een antwoord. Nou, twintig seconden word... nog, snel. Ja, nee, ja, dat... Uh, dat gaat dat, niet, hè? Dat, nee, nee. Nou ja, Dat is nog wel echt een mooi antwoord. Ja, dan moet je aan de telefoon blijven, ja, dan noemen we het zo. Maar ik ga eerst het plaatje draaien, ja, Oké. Okay. Oh, dat maakt het ook eigenlijk uit. Dan, dankjewel, ja. Timo, tot zo. Blijf bellen met vragen en antwoorden naar 0800-1121.